Ik heb een opdracht voor jullie, groepachters. Wij willen graag... Nee, laat ik even hier vooraan beginnen, want uh, wacht even. Wij willen graag dat de banken vrij zijn. Gaat dat lukken? Dat betekent even op een stoel of bij ouders op schoot. Ik zie dat het lukt. Fantastisch. Want, alle groepachters, mag ik jullie vragen om hier vooraan, vooraan het podium rustig op de banken te gaan zitten.